Dus je hebt die discussie over het watertekort ook niet gevolgd? Jawel, dat heb ik nog gelezen. Die baksteen in die spoelbak. Ja, onder andere. Ik vind het een beetje onzin, vind je niet? Nee. Onzin vind ik het niet. Oh, nee, misschien is het dat ook wel niet. Waarom zie je het onzin? Ik geloof omdat ik eigenlijk vind dat je op je spoelwater niet moet bezuinigen. Ik begrijp, geloof ik, niet dat er mensen zijn die daar behoefte aan hebben. Nee. Dat begrijp ik wel. Oh. Omdat Nicolien het in haar hart fijn vindt om zich niet te wassen. Dat vind ik helemaal niet. Ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor de dieren en de planten. Ik plaagde maar wat. Denk je dat het beter is voor de dieren? Natuurlijk. Als wij al het water vervuilen, dan is het er toch voor de dieren geen plaats meer. En toch leg je geen steen in de spoelbak. Misschien doe ik dat nog wel. Ik geloof dat ik het alleen zou doen als de regering het vroeg. Dan zou ik het zeker niet doen. Nee, dan zou ik het geloof ik ook niet doen. Zie je wel dat ik een fascist ben? Jij bent geen fascist. Je bent gezagsgetrouw, net als je vader. Dus jij doet het alleen als een klein groepje doet dat tegen de regering is? Ja. Nee, dan zou ik het geloof ik ook niet doen. In dat geval heeft het ook geen enkele zin. Nee. Het kan me niet schelen. En als iedereen het doet, doe je het niet omdat het dan toch niet meer uitmaakt? Dan interesseert het me niet meer. Nee, daar zal ik het ook niet doen. Eigenaardig. Ik geloof dat ik dat juist hartverwarmend zou vinden. Hoewel ik, geloof ik, in mijn hart zou hopen... dat hun motieven als plat egoïsme ontmaskerd zouden worden. Hebben jullie eigenlijk nog wat van Henriette gehoord? Henriette? Ik zal maar open doen, hè. Mijn ouders. Ik kan er ook niets aan doen. We moeten er maar van maken wat er van te maken is. Maar zo erg is het toch niet? Mijn moeder is er ook wel eens. Om mijn verhaal niet te vergeten. Mijn vader heeft net een hartinfarct gehad. Dag vader. Dag moeder. Dag zoon. Dag jongen. Maarten en Nicolien Koning zijn. Dat is nou leuk dat wij u nou ook eens ontmoeten. Zoveel over u gehoord. Moet u nog twee stoelen bij, Frans. Oh, natuurlijk. Wilt u een kop koffie, moeder? Graag, jongen. En u, vader? Graag zo. Regende het nog? Behoorlijk. Achteraf hadden we beter een taxi kunnen nemen. Dat geld hou ik liever in mijn zak. Alsjeblieft, moeder. Alsjeblieft, vader. We hadden het net over de dood van Allende. Schrikkelijk zoals het met iemand is afgelopen. Wat denkt U? Is hij vermoord of heeft hij zelfmoord gepleegd? <laughs> Als ik nou tegen u zeg, meneer Koning, dat hij zelfmoord heeft gepleegd... dan zegt u, hoe weet je dat? En u weet het niet? Ik weet het niet. Maar volgens mij heeft hij zelfmoord gepleegd. Volgens mij hebben ze hem vermoord. Is dat nou rechts om te denken dat hij zelfmoord gepleegd heeft? Ach, meneer Koning, wat is nou rechts... Iedereen is tegenwoordig toch recht. Als u nou hoort dat mijn kapster zelfs wiegel stemt, dan heb je toch helemaal geen vertrouwen meer in de toekomst. En straks stemmen ze allemaal op hem. Want denkt u nou werkelijk dat de kleine man die acht cent extra voor de benzine wil betalen... Ach, meneer. De arbeider was voor het socialisme, maar nou hij alles heeft, wil hij het houden. U hebt wel een somber kijk op de mensheid. <laughs> U soms niet, waar zou ik vrolijk over moeten zijn? Weet u wat het is? Hij heeft net een hartinfarct gehad. En ik ben kankerpatiënt. Nou, dan weet u het wel, meneer Koning. Dan valt er weinig niet te lachen. <laughs> weet u waarom ik nou zo lach? Frans heeft het natuurlijk vaak over u gehad. Hè? En dat ik nou altijd gedacht heb dat u een grote zware man met een dikke zwarte snor was. Ha Alt. je bent weer beter. Ja. Wat heb je nou precies gehad? Nou... Hardnekkige hoest. Maar je hebt er toch niet voor in bed gelegen? Ik heb er een paar keer over gedacht. Nicolien was al bang dat je niet voor de katten zou kunnen zorgen. Waarom? Ik had het toch beloofd. Anders wil ik nog wel wat langer blijven uitzieken. Nee, ik ben er natuurlijk blij om. Oh ja. Met Koning. Meneer Koning, met mevrouw Haan. Ik hoor dat u binnenkort met vakantie gaat. Ja. Weet u al wanneer u terugkomt? Ik vraag u dat omdat Jaap in oktober twee weken in het ziekenhuis ligt en ik ga verhuizen. Er is dan niemand. Is Rijntjes er ook niet? Dat heb ik nog niet gevraagd. Zou het wel zuur vinden als ik daarvoor van vakantie moest terugkomen? Zet zonder geen kinderen meer? Nee, natuurlijk. Ik zorg wel voor een oplossing. Dank u wel. Is die brief aan Pieter al verzonnen? Hoezo? er niet meer eens? Jawel. Maar ik wist niet dat je zo hard kon zijn. Hart? Ik geef alleen aan waar de grens is. Nou, ik hoop niet dat ik ooit zo'n brief krijg. Als er geen reden voor is. Waar moet ik hem leggen? Heeft iedereen hem gezien? Alleen Bart nog niet. Leg hem dan maar op het bureau van Bart. Is Bart met vakantie? Ja, in Brabant. Als graanschuur straks de trefwoorden gaat over dan zouden we tegelijkertijd het begin moeten maken met de sanering. W waar je dat dan doen? Uh, het bestand bevriezen, het invoeren van nieuwe trefwoorden bewaken en de bestaande terugbrengen via rode verwijzingen. Dat lijkt me een heel werk. Dat lijkt me wel nuttig. Ik denk niet dat we het onderuit kunnen, anders groeit het ons boven het hoofd. Hoe komt dat nou? Wat? Eén van de dollen van die cijfers is afgebroken. Wat jammer. Zou je het niet kunnen lijmen? Ik denk het niet. Ik ben bang dat het te glad is afgebroken. Die zijs uit Wieringen. Die heb ik van een boer gekregen. Een aardige aardig man. Ik zal kijken of ik een penverbinding kan maken. Neem hem mee, het is niet zo belangrijk. Hij merkte dat het wel belangrijk was. Niet om die zijs, dat was een kleinigheid, een gebeurtenis van niets... maar om de mogelijkheid dat Joop het gedaan had en het niet had durven zeggen. Dat maakte hem treurig. Het herinnerde hem opnieuw aan hoe vreemd de mensen die hij de hele dag om zich heen had, hem waren. Een gewapende vrede. Het antwoord van Pieters is er. Wat schrijft hij? Lees maar. Gevoelig voor uw argument... zal het artikel plaatsen. U kunt dus weer normaal ademhalen. Vrienden ik geven... maar moeten vrienden blijven. Hij, hij durft het toch niet aan. Wat schrijf je daar niet op? Dat ik het een heel aardige brief vind. Dat zou doen. Dan kan hij ook niet meer terug. Oh, ook dat niet. Ja. Hij droomde dat hij een boek over het bureau geschreven had, dat het midden hield tussen een roman en een wetenschappelijk werk. Om die laatste reden had de heer, de voorzitter van de commissie volkstaal, het gelezen. Deze gaf het hem terug en zei dat het hem erg was tegengevallen. bouts de bois. Dans, dans ma vie, froid. Een en al leugens. Er stonden bijvoorbeeld brieven in die in werkelijkheid zo zeker niet geschreven werden. Hij hoorde het aan zonder zich te verdedigen onder de indruk van zijn autoriteit. Later zat hij in een kring mensen die in dat boek voorkwamen. Rentjes was daar ook bij. Hij riep luid dat Maarten een boek had geschreven waarin hij zelfs Bach had aangevallen. Daarop keek hij Rentjes vernietigend aan. Meneer heeft slecht gelezen, zei hij honend, niet uit kracht, maar vooral om bij de anderen het idee dat hij bachesl hebben aangevallen weg te nemen. Wakker wordend ergerde hem dat. Hij vond het niet zo'n moedige droom, maar wel tekenend. Maar waarom godsnaam de Heer, dacht hij, tot hij plotseling begreep dat het natuurlijk onze lieve Heer geweest was. Toi l'étranger, quand tu mourras, Quand le croque-mort t'emportera, Qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Hij zit eraf. Dag Dag Jonas ook. Dag Jonas, We zijn weer terug. Moet jij zich geen goede dag zeggen? Jawel. De bakjes zijn helemaal vol. Dus ik denk dat Ad net geweest is. We gaat zeker meteen naar bed. Ja, ik denk het wel. Dan bel ik Ad en hij wel even. Kan ik al zeggen wanneer we die kaas komen brengen? Ik moet je eerst wat beter voelen. Dus ik kan ook nog iets zeggen wanneer je weer op bureau komt. Volgende week in ieder geval nog niet, want heb ik nog vakantie. Nee, hij heeft het al veel langer. Maar we dachten dat het in de vakantie wel over zou gaan. Oh, een maanden. Nee, het werd steeds erger. Toen zijn we dus maar naar huis gegaan. <laughs> nee, dat kan toch nog niet. Maar. We zijn net thuis. Ja, wat zal we dat zal ik wel doen denk ik. Ik zal het hem zeggen. Dat, dat denk ik niet. Nee, nee, dat is niet zo goed. Ik zal het tegen hem zeggen. Dank je. Uh, we hebben ook nog wat voor jullie gekocht. Nou, ik heb Heidi gebeld hoor. Je moet een goed te hebben en wetenschap. Ze vroeg of de dokter al geweest was. Wat is niets voor mij? Ach, ze wou natuurlijk weer dat je naar natuurgenezen gaat. Ja. En wat zei de dokter? Ontlasting en urine brengen. Ontlasting en urine is het enige wat die man interesseert. En dat ook nog weten of ik niet kan slapen van de pijn. Ik zeg, ik kan niet slapen en ik heb pijn, maar ik weet niet of dat wat met elkaar te maken heeft. Dus u kunt niet slapen van de pijn, zei hij toen. Al die nuances zijn hem te ingewikkeld. Maar heeft je niet naar een specialist gestuurd? Nog niet. Ik heb moeder ook nog gebeld. Had ze nog wat? Ze zat met haar jas aan te wachten tot ze gehaald zou worden voor de begrafenis. Begrafenis? <laughs> ze dacht dat je dood was. En <laughs> ja, wat zei ze toen je vertelde dat ik nog niet dood was? Ik geloof niet dat het helemaal tot haar doordrong. Oh, kind van de heerlijk. Dan nemen we er toch zeker één op. <klaar>